Yeah. <laughs> kok met het nos -journaal. De burgemeester van Den Bosch gaat de inzet van politie en ME in zijn stad onderzoeken. Volgens hem duurde het lang voordat de ME aanwezig was. Daardoor konden ruilschoppers hun gang gaan en een spoor van vernielingen aanrichten en winkels plunderen. De ME moest onder meer in Helmond, Os en Eindhoven uitrukken. Daardoor duurde het lang voordat de ME in Den Bosch aanwezig was. Vanwege de rellen daar lag het treinverkeer van en naar Den Bosch enige tijd stil, maar inmiddels is dat weer opgestart. Tientallen mensen zijn gearresteerd. Ook in Rotterdam-Zuid bleef het lang onrustig. Daar is een agent gewond geraakt bij de rellen en is ook een politiebureau belaagd. Er zijn ruim 50 mensen aangehouden van wie er veel buiten de stad komen, zegt de politie. Ook in andere steden in het land zijn aanhoudingen verricht.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 Veel aflo aflossingsvrije hypotheken lopen rond 2035 af. Bij zo'n hypotheek wordt alleen de rente afbetaald... waardoor na afloop niets van de schuld is afgelost. Oud-minister van Financiën Jamaluddin van Curaçao heeft in hoge beroep 30 jaar cel tegen zich horen eisen voor betrokkenheid bij de moord op politicus Helmen Wiels in 2013. Eerder werd de oud-minister veroordeeld tot 28 jaar, maar daartegen ging hij in beroep. Jamaluddin zou, in, zou opdracht hebben gegeven voor de moord, maar zegt onschuldig te zijn.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 Right and wrong I ain't gonna do nothing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 The move is how I am, I am still so good Split the new chain, I have enough now Shit, the fuck is all this in the lockdown I have these things as a taste, it's a sport now We're not too bad, we're layers, it's touch the I think that you understand I do what I do, always Younger, I am at the move, always The move, always like Ah uh, uh.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 Nog eens een deze is een sport, nou. Die net niet bij je verlee, als je toucht Ik wil dat je goed begrijpt. Ik doe wat ik doe, altijd. Jongen, ik ben op de move, altijd. De move, altijd, like. Jongen, dit is de hardheid. Voor de familie die bloedt met mij. Doe ik wat ik doe, altijd. Doe altijd. D.A.M. Jump I'm not afraid of Amen.